10 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Het Rotterdamse GroenLinks-raadslid Judith Bokhoven heeft zich niet schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. Dat staat in het rapport van het bureau Integriteit Nederlandse gemeenten. Dat in opdracht van GroenLinks onderzoek deed naar Bokhoven. Het gemeenteraadslid kwam vijf weken geleden in opspraak. Toen bleek dat ze naast raadslid ook bestuurder is bij energiebedrijf Green Choice. Eneco is voor 30% eigenaar van Green Choice. Aangezien de gemeente Rotterdam eigenaar van Eneco is... waren er vragen over de integriteit van Bokhoven. De onderzoekers stellen wel vast dat het beter was geweest... als Bokhoven de nevenfunctie niet had aanvaard. De verbindingsweg tussen de A2 en A10 bij Amsterdam... is vanochtend een voetganger doodgereden. De man liep over de snelweg op het knooppunt Amstel... toen hij werd aangereden door een motorrijder. Het is onduidelijk wat de voetganger daar deed. Zijn identiteit is nog niet bekend. De motorrijder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Chinese kunstenaar Ai Weiwei moet definitieve miljoenen boete betalen... wegens belastingontduiking. Een rechtbank in Peking heeft opnieuw een beroep van Ai verworpen. Tegen de uitspraak is geen beroep meer mogelijk. Vorig jaar legde de Chinese fiscus Ai een boete op... van omgerekend 1,85 miljoen euro. Het bedrijf dat zijn kunst verhandelt zou geen belastingen hebben betaald. In juli werd een beroep van AI tegen de boete al bij een lagere rechter verworpen. AIWW is een van de bekendste critici van de Chinese autoriteiten. De dissidente kunstenaar en zijn aanhangers vinden dan ook dat de boete een wraakoefening is van de overheid. In Mexico zijn van de kopstukken in de drugsoorlog gearresteerd. Drugsbaars Iban Velasquez is een van de leiders van het drugskartel Los Zetas. Die wordt ook wel El Taliban genoemd. De Mexicaanse politie had een beloning van 2,3 miljoen dollar op het hoofd van Villasquez gezet. De politie denkt dat door zijn arrestatie het de komende tijd wat rustiger wordt in de Mexicaanse drugsoorlog. Los Cetas wordt verantwoordelijk gehouden voor duizenden doden. Hyundai gaat in december duizend waterstofauto's voor de Europese markt produceren. De Zuid-Koreaanse autofabrikant is daarmee het eerste bedrijf ter wereld dat waterstofauto's in serieproductie neemt.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 AMB, verkeersinformatie. Nog een aantal files in ons land. Op de A1 Amsterdam Amersfoort bij Bunschoten 2 kilometer. En op de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leuzen-Zuid en Amersfoort 5 kilometer. Komt door een aanrijding en Rijkswaterstaat adviseert om het verkeer om te rijden. Vanaf Utrecht volgt de Borden Hilversum A27 en A1. Aan de andere kant op de A28 komende vanuit Zwolle naar Amersfoort... staat voor Amersfoort ook nog eens 5 kilometer file. A58 daar richting Tilburg, dat staat bij Gilsen, 2 kilometer. En op de A58 richting Bergen-op-Zoom. Bij Bergen-op-Zoom zijn de op- en afrit dicht. Dat heeft te maken met een vrachtwagen die lekt zwavelzuur.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Vreemdelingenadvocaten maken er een rommeltje van. In 2020 wil Unilever de hoeveelheid CO2-afval en water halveren en de winst verdubbelen. Je hebt die groei nodig omdat je straks 9 miljard mensen hebt die je moet voeden. Maar het is echt de stellige overtuiging dat het in feite het enige houdbare lange termijn businessmodel is. Rijkswaterstaat gaat vier scheepswrakken uit de Noordzee halen en dat gaat vier jaar duren. En dat ochtendhumeur van Henk Spaan het is bijna 7 over 10 inmiddels. Dit is het vervolg van Cairo. Goedemorgen Nederland. Rechters en de dekens van de Orde van Advocaten... gaan extra letten op vreemdelingenadvocaten. De extra controle is nodig na aanhoudende berichten... over de slechte kwaliteit van deze branche. Dat stelt Jan Loorbach, de algemeen deken... van de Nederlandse Orde van Advocaten. Meneer Loorbach, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom maken die vreemdelingenadvocaten er een zooitje van? Uh, nou, je zei net al, uh, daar is in het bijzonder aandacht voor gevraagd. Uh, er zijn uh, over een hele breedte uh, slechte advocaten... maar vorig jaar is er... Uh, met name ook vanuit de politiek aandacht voor gevraagd dat het in het vreemdelingenrecht in het bijzonder gold. Dat het mevrouw van de Nieuwhuizen van de VVD heeft daar uh, aandacht voor gevraagd. Ja. Ik heb dat toen met haar nader besproken. Uh, ze bleef zich toen daar goed over geïnformeerd te hebben. Zei het in vrij algemene zin. Ik heb toen met uh, de hoogste rechter in die zaken, de Raad van State, gesproken. Die bevestigde dat ze eigenlijk veel te veel... Uh, ...processtukken binnenkrijgen die onder de maat zijn. We hebben vervolgens met een uh, brede vertegenwoordiging uit de vreemdelingenwereld, rechters, advocaten uh, en andere mensen gesproken. En daar komt datzelfde beeld uit naar voren, zeer overwegend uh, goed... Een aantal mensen die er aan de bovenkant enorm uitspringen en uh, enorm gemotiveerd en, uh, en, en goed opgeleid en, uh, en kwalitatief sterk zijn. Maar een onderkant die gewoon te slecht is en dat gaat dan kennelijk om advocaten die uh, te vaak opnieuw slecht zijn. En daar uh, willen we dus wel op ingrijpen en ja. uh, het betreft met name natuurlijk een groep van uh, kwetsbare cliënten... Een goed opgeleide Nederlander die zijn echtscheiding laat doen, die kan zijn advocaat uh, zelf op de vingers kijken. Maar een vreemdeling die de taal niet machtig is en helemaal niet weet hoe het in elkaar zit, uh, die kan zijn advocaat heel slecht beoordelen. Dus omdat die groep van cliënten zo kwetsbaar is, vraagt uh, de kwaliteitscontrole van die groep advocaten bijzondere aandacht. Hoeveel vreemdelingen advocaten zijn er eigenlijk in dit land? Uh, dat durf ik niet te zeggen, maar ik was vorig jaar op een, uh, op een lustrum uh, en als ik me daar... Nou ja, er zijn natuurlijk hardcore advocaten die alleen maar het werk doen... en advocaten die dat wat minder doen. Ik durf niet te zeggen, maar uh, zeker een... Uh, nou, uh, voor de vuist zeg ik tussen de 500 en de 1000 En die vereniging heeft gewoon. Nou, durf ik ook niet te zeggen, maar is een grote vereniging... die veel ja. doet, ook veel doet aan, aan permanente educatie van ja, de leden. Ik vraag de aantallen, omdat we natuurlijk op in kaart proberen te brengen... hoeveel rotte appels er dan tussen zitten, om het maar plat te zeggen. Uh, hebt u daar enig idee van? Hoeveel vreemdelingen, adv adv advocaten met andere woorden, hun werk niet goed doen? heb ik overgehouden dat men daar vond... dat van de processtukken die ze binnenkrijgen... Uh, toch uh, in de buurt van de 20% onvoldoende is. Dus laten we dat percentage nou eens aannemen... dan is dat een schokkend percentage. Ja. En uh, de processtukken zijn onder de maat? Uh, durft er nog meer niet? Uh, dit, dit heb ik dus uh, als heel concrete uitspraak... van een heel gezaghebbende instantie. Ja. Uh, de andere opmerkingen daarover... Uh, sluiten daar, zou je kunnen zeggen, bij aan... in. Uh, achterstand in kennis van het land van herkomst, ik noem maar eens wat, uh, uh, onvoldoende uh, vaak bezoek uh, afleggen, uh, processtukken te laat indienen, De, nou, uh, al, al dat soort dingen die je eigenlijk wel kunt verwachten wanneer, wat ik net zei, uh, die processtukken zelf ook eigenlijk onvoldoende kwaliteit hebben. Ja, is er ook sprake van financiële onregelmatigheden? Uh, daar is ook wel incidenteel sprake van. Maar waar het nu veel meer om gaat, is dat uh, cliënten uh, in de kwaliteit van de praktijkuitoefening tekort komen. Dat is uh, in, in de kern is onze opdracht te zorgen dat alle cliënten van alle advocaten uh, behoorlijk werk geleverd krijgen. Dus daar richt uh, deze uh, aandacht zich nu op. Uh, er is een aantal gevallen geweest van advocaten die uh, uh, te veel toevoegingen. Uh, bij elkaar uh, gegraaid hebben, zou je kunnen zeggen... zodat ze eigenlijk uh, veel meer zaken hebben gedaan... dan de afspraak is met de instantie die daarover gaat. En, dat, uh, en de afspraak voor een bepaald maximum is natuurlijk gemaakt... dat uh, het uitgangspunt is dat als je meer dan zoveel zaken per jaar doet... Uh, je ze zo gehaast moet doen dat je ze niet goed meer doet. Ja. Dus ja, financieel, incidenteel. Maar waar ons nu om gaat is dus veel meer... Uh, uh, zo helemaal waarborgen dat alle vreemdelingen cliënten. Uh, goede dienstverlening krijgen. Ja. Is het eigenlijk toeval dat u juist op dit moment... Uh, met dit nieuws naar buiten komt... dat u deze groep advocaten beter in de gaten gaat houden? Ja, want dit, uh, uh, dit, dit loopt eigenlijk al wel een aantal jaren. En het is, uh, toen, het is getriggerd toen vorig jaar in november... die uitzending van, bij Pauw en Witteman plaatsvond... Uh, van ja. mevrouw van der Nieuwhuizen. Ja. Daar is het op dit moment een, uh, een logisch vervolg op. Ja. Dus als je zegt, nu juist op dit moment... dan nou eigenlijk wordt uh, dit gesprek wat wij nu hebben... vooral... Uh, uh, veroorzaakt door het feit dat ik interview ben door het vakblad voor de juristen op dit ja. terrein. En dat heeft weer wat algemeen aandacht gekregen. Dus in die zin... Ja, ik doe eigenlijk dit... op iets anders. Namelijk dat uh, staatssecretaris Tever... even los van wat hij van inbrekers vindt... ook vindt dat er een uh, onafhankelijke commissie moet komen... om het functioneren van de advocatuur te toetsen. En dat dat niet meer door de Raad van Discipline... of door de deken uh, gedaan zou moeten worden. Onafhankelijk. En uh, dat, dat, dat argument wordt ook aangedragen... natuurlijk in uh, al dat gedoe rondom Bram Moscovic. Uh, namelijk dat het niet zo raar is... dat er opeens overal dekens opstaan... Uh, om hun eigen beroepsgroep te gaan toetsen? De dekens uh, hebben al sinds 1952 de taak om dat te doen... want morgen vieren we dat we 60 jaar de moderne advocatuur hebben... met de wet van 1952. Um, is, um, dit is geen reactie op uh, het Tevenplan... Uh, het is wel een van de blijken van uh, een al een aantal jaren uh, lopende strategie van de orde... om het toezicht door de dekens uit te breiden en te verbeteren. Ja. Wij hebben twee jaar geleden daarover uh, laten adviseren door dokters van Leeuwen... Ja. met een rapport het bestaan is geen alternatief. Dus we, die heeft uh, na onderzoek vastgesteld dat op zichzelf het systeem van onderzoek... door dekens, dus collega-advocaten, heel goed werkt. Ja. Een aantal voordelen heeft boven... Andere mogelijkheden, ja. maar dat het uh, bestaande systeem wel op een aantal punten verbeterd moet worden. Ja. Uh, vastgesteld dat het te veel alleen maar in de reactie op klantenklachten was, en dat je veel meer proactief moet zijn, dus veel ja. meer onderzoek met, met steekproeven en dergelijke moet doen. En dat we dan, dan bij deze uitbreiding zijn we aan het doen. Ja. Uh, en in dat kader uh, kun je zeggen: is er dan ook een verhoogde aan, uh, aandacht ja. voor het soort probleem wat we nu bespreken? Ja. Um, en uh, nou ja, het is misschien, zou je kunnen zeggen... een soort van, van wedloop tussen Teven die roept... het moet mijn toezicht zijn uh, en de advocatuur die zegt... het moet ons toezicht blijven, ja. maar wij gaan het wel beter doen... dan we het uh, eerder gedaan hebben. Jan Loorbach, algemeen deken van de Nederlandse Orde van Advocaten. Ik dank u wel. Graag gedaan. Doe burgers.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 en de winst verdubbelen. Niet omdat dat moet van de overheid... maar omdat het bedrijf niet anders kan, zeggen ze. Unilever gaat voor groen... of heeft het alleen maar een groen sausje over zijn producten gegoten? Dat is de vraag die Sander Bartling hoorde bij, uh, uh, uh, bij zijn uh, reportage. En uh, hij hoorde het van Annemiek Mauser... duurzaamheidsexpert bij Unilever. Uitzicht over de Maas aan de kade in Rotterdam. Staan twee enorme potten pindakaas... En daar staan wij op. Het is, het is best eng, want het is best diep. Ik schat ze zelf toch op een meter of tien, voor iedereen zichtbaar. Wat doen twee gigantische potten pindakaas aan de oever van de Maas in Rotterdam? Nou, we staan hier voor de Unilever Margarine en Pindakaasfabriek. En deze potten zijn twee grote olieopslagtanken, waarvan letterlijk weer de pindakaas en de margarine wordt gemaakt. Unilever heeft een heel ambitieus plan. In 2020 willen jullie de hoeveelheid water, broeikasgasemissie en afval gehalveerd hebben. Dat lijkt me een onmogelijke opgave. Dat is een hele ambitieuze opgave, maar dat is absoluut waarvoor we staan. Simpelweg, omdat het eigenlijk niet anders kan. We hebben maar één aarde en we gebruiken er nu eigenlijk al anderhalf. En als iedereen zou consumeren zoals de dat deed, zouden we drie tot vier aardbollen nodig hebben... Kortom, dat kan niet. Dat moet anders. Betekent dat dan niet dat die pot pindakaas waar wij nu opstaan... dat die ontzettend veel kleiner gaat worden? Dat je eigenlijk als consument uiteindelijk veel minder waar krijgt voor je geld? Nee, het betekent zeker niet dat je minder waar gaat krijgen voor je geld. Het gaat erover dat je met dunnere verpakkingsmaterialen gaat werken. Dat je beter recyclebare verpakkingsmaterialen ontwerpt. Maar ook dat je producten enorm gaat concentreren. Zoals wasmiddelen, wat wij natuurlijk ook maken... Wij hebben daar uh, twee derde van het water uitgehaald, vloeibare wasmiddelen. Waardoor je dus veel minder plastic en water gaat vervoeren. Minder vrachtwagenkilometers, zo min mogelijk energie, zo min mogelijk water. Uh, aandacht voor de lokale leefomstandigheden. Ja, Even aandacht voor mijn leefomstandigheid, we moeten naar beneden, want ik heb hoogtevrees. En ik, ik zet het interview liever even ergens anders voor. In de personeelswinkel zijn alleen maar... Unilever producten te koop. Dat is nog best een grote winkel trouwens. Ik denk dat je in al je dagelijkse boodschappen dus ongeveer wel kan doen. Ik pak er even wat uit. Hier wijst u me op: een fles shampoo. Droog shampoo. Dit is een heel leuk voorbeeld van een productontwikkeling. Waar we dus inspelen op hoe we kunnen bijdragen. Aan het verminderen van water- en energiegebruik van consumenten. 68% van die impact gemiddeld, en voor uh, shampoos en uh, wasmiddelen is dat zelfs 85%, zit in de consumentengebruiksfase. Dus consumenten die hun haar was, die de was doen. Uh, kortom, willen wij onze ambitieuze doelstellingen van het halveren van onze milieu-impact waarmaken, dan zullen wij dus ook die consument moeten helpen, hun gedrag te beïnvloeden, te veranderen. Hoe weet de consument, want die vraagt zich dat natuurlijk kritisch geworden af dat dit niet het zoveelste een groene sausje is om hem te verleiden. Want sausjes, daar is leven natuurlijk goed in. <lacht> ja, nou dat is een grote uitdaging. Kijk, je kan niet met je vingertje omhoog als je zelf niet al uh, het beste jongetje in de klas bent, zeg maar. Ja. Dus het begint allemaal bij onszelf. Nou, daar zijn we al 25 jaar mee bezig. Uh... Want dan denk ik toch weer aan Pospus 51 uh, uh, sportjes. Hè. Ik weet nog in de jaren 70, toen ik klein was, was het slogan, elk druppie spaart een duppie. Dit is 40 jaar. Dat gaat u nu doen? Het is heel spannend, omdat het natuurlijk best een hele lastige boodschap is. Want je moet eigenlijk uh, gaan vertellen... iets wat de consument helemaal niet leuk vindt, korte douchen. En de consument is ook gewend dat de overheid dat doet... en die vindt dat al betuttelend. Absoluut, het is de balans vinden tussen niet betuttelend te zijn... maar wel impact te hebben. Doet u dit ook omdat de politiek het niet doet? Uh, ik denk wel dat je een verschuiving ziet... Overal in de maatschappij, ook wereldwijd, dat in toenemende mate uh, bedrijven in de lead zijn als het op, uh, om duurzaamheid gaat. Dus je ziet een groter wordende rol hierin van bedrijven. Maar bedrijven hebben ook een verdienmodel. En ik zou me als Unilever zijn de zorgen maken dat mijn concurrenten die niet zo duurzaam produceren en daarom goedkoper, uh, niet met het product aan de haal gaan en dus met de consument. Uh, nou, wij, wij hebben het over duurzame groei. Hè. Voor ons is het niet of groei of duurzaamheid, maar het gaat juist over uh, het allebei. Je hebt die groei nodig om die duurzaamheid te financieren, maar ook omdat je straks 9 miljard mensen hebt die je moet voeden. Dus groei is onvermijdelijk, maar het moet anders. Maar het is echt de stellige overtuiging, en, en ook met name van onze CEO Paul Polman, dat het in feite het enige houdbare lange termijn businessmodel is. Maar Paul Polman zei zelf, als een paar activisten op internet Arabische de wereld in een paar weken op hun kop kunnen zetten... dan kunnen consumenten dat ook met u niet leven. Absoluut, de wereld is veranderd. Consumenten zijn veel mondiger... en kunnen dus ook een grotere invloed uitoefenen. Kunnen ook bedrijven die zich niet netjes gedragen... die onhoorbare dingen doen... Uh, heel snel afstraffen doordat dat een, een beweging wordt. Dus de wereld is absoluut veranderd. Morgen in uh, doe het zelfers. De oudere zorg wordt onbetaalbaar en de oplossing? De zorgcorporatie. De leden zijn de baas in de zorgcorporatie. Wij willen zelf bepalen hoe de zorg eruit ziet. De corporatie is de meest democratische vorm die je kunt vinden. Vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom bij de Caro via goedemorgennederland.nl. .no. Straks vormen een gevaar voor de scheepvaart scheepswrakken op de bodem van de Noordzee. En dus gaat Rijkswaterstaat ze opruimen. Eerst nu het ochtendtumeur, hier is Henk Spaan. Het pensioenfonds stuurde een brief. Ze halen een jaar van mijn leven af. Bezuinigingen zijn de oorzaak. Het is extra zuur omdat ik nog maar kort geleden al twee jaar had ingeleverd. Drie jaar van mijn leven hebben ze ingepikt. Het is toch wat dat je met terugwerkende kracht dood moet? Ze gaan uit van de gemiddelde leeftijd in mijn welstandsklasse... en dan rekenen ze terug... Doorleven tot de oorspronkelijke datum van overlijden wordt als onmaatschappelijk gezien. Wie doorleeft, steelt van de jongeren. Want de jongeren betalen voor ons. Dat beweren althans de jongeren. Aangevoerd door Sievert van Linden. Van Linden is geen baantjesjager, maar een praatjesmaker. Toen hij drie was, wist hij Jochem van Gelder de mond al te snoeren. Had hij veertig peuters met spandoeken georganiseerd... Wat op de spandoeken stond, deed er niet toe. De grote verdienste van Siewert is zijn jeugd. Hij is jong, dus interessant voor talkshows... wat meestal haaks staat op inhoud. Om inhoud is het Siewert dan ook niet te doen. Liever invloed dan inhoud. Dat staat op zijn spandoek. Jeugd is een kwaliteit. Van Liende werkt anderhalve dag voor zijn pensioen... anderhalve dag voor de vissers. En twee dagen voor zichzelf, beweert hij. Wat maakt het uit, knul? De toekomst ligt voor je open. Als je vier keer in een talkshow hebt gezeten, ben je beroemd... en dus interessant voor talkshows. Je kunt je hele leven van talkshow naar talkshow hoppen... en nooit zal iemand aan je vragen... Zeg, Sievert, kan jij eigenlijk wat? Het moet een heerlijke manier zijn om je pensioen te halen. <tossimus> Henk Spaan, morgen de ochtend tumeur van Siska Dresselhuis. Doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe. to Fraser, something in the water, vijf voor half elf. U luistert naar de Caro op Radio 1. Onbedoeld bruggetje, bruggetje, het is echt toeval. We gaan het hebben over scheepswrakken. Die liggen namelijk op de bodem van de noordzee en worden steeds groter probleem voor de scheepvaart. Komt onder meer doordat moderne schepen steeds dieper steken. Rijkswaterstaat begint daarom met een spoedoperatie om de gevaarlijkste wrakken te bergen. Ronboven, goedemorgen. Uh, goedemorgen. U bent projectleider bij de dienst Noordzee van Rijkswaterstaat. Hoeveel wrakken liggen er zo al op de bodem daar? Nou, er liggen er heel veel op de bodem. Er liggen zelfs duizenden wrakken, deels onder het zand, maar er liggen duizenden wrakken op de Noordzee. En hoeveel liggen echt in de weg? Nou, er liggen er ongeveer 60 in de weg voor de scheepvaart, waarbij we ja, zelf nu vier gaan bergen of gedeeltelijk gaan bergen, want die liggen echt in de weg. Die liggen ja, zo in de weg dat de bereikbaarheid van de zeehavens ja, niet gewaarborgd kan worden en... Door diepere, diepgangen van, van schepen en grotere schepen is het ja. nodig dat die de komende jaren worden weggehaald. Of gedeeltelijk worden weggehaald, zodat de scheepvaart ja, voldoende diepgang krijgt. Ja, uh, ik, ik zag in de telegraaf een kaartje. Uh, er ligt er één uit de kust bij Vlissingen, één uit de kust bij, uh, kust bij Ermuiden en één boven Vlieland in ieder geval. Klopt. Um, en een daarvan is een Belgische stoomboot, de Jan Breidel. De Jan Breidel. Gezonken in 1889. Ja. Weg, wegens lekkage. Ja. Dat is een lang ding als ik het plaatje bekijk. Ja, dat klopt. De schepen die, die uh, we gaan bergen, of gedeeltelijk gaan bergen, die zijn best wel groot. Maar het wil niet zeggen dat we hem helemaal uh, zeg maar, boven water halen. Uh, we, zorgen, we gaan ervoor zorgen dat, uh, dat de vaaghul gewoon veilig wordt en uh, diep genoeg wordt. Dus het kan zijn dat we hem uh, laten afzinken. Hè? Dus dat hij iets dieper komt te liggen. Of dat er een uh, gedeelte van het schip uh, wordt afgehaald. Hoe kan een schip dat al op de bodem ligt dieper gaan liggen? Nou, hij ligt op zand. En uh, een mogelijkheid is om, uh, om de zand onderweg te, te zuigen, zodat hij dan uh, dieper komt te liggen. Of dat ze hem uh, ietsje verplaatsen, zeg maar, dat hij uh, niet meer in de vagel uh, in de weg ligt. Ja. En uh, uh, ja, ze kunnen ook een gedeelte van het schip uh, eraf halen wat uh, waardoor de diepte wel. Uh, is. Het zijn uh, niet de uh, tot de verbeelding sprekende scheepsvrakken... waar ook nog kisten met uh, goudstukken en, uh, en dat soort dingen aan boord liggen? Dat klopt. Het zijn uh, niet de, dat soort schepen waar, uh, die nog niemand ontdekt heeft... en waar inderdaad uh, de gouden munten nog in liggen. Dat zijn deze niet. Inderdaad. Nee. Nee. Ja. Goed. Het, het zijn echt uh, recentere schepen uh, met uh, erts aan boord en dat soort uh, spullen. Hè? Ja. Ja, goed. Uh, wat doet u als u eigenlijk stoffen, stoffelijke overschotten nog tegenkomt? Of kan dat niet meer na zoveel tijd? Nou, dat, die vraag die weet ik niet exact. Ik weet wel dat er natuurlijk verkenningen zijn geweest en er zijn ook al inspecties geweest. Dus uh, uh, ik, ik kan hem niet helemaal beantwoorden, maar ik ga ervan uit dat dat uh, inderdaad niet het geval is. Mocht dat wel zo zijn, ja, dan komt daar natuurlijk gewoon een melding door de duikers van. En dan moeten we dat uh, uh, eerst regelen. Ja, want dat, zo mens, dat soort mensen moeten dan natuurlijk een, een, een nadat bepaalde graf krijgen. Klopt, maar uh, er zijn heel veel gegevens van deze schepen. En uh, ja, zover wij weten is daar verder niks mee aan de hand. Maar ja, Goed. mochten ze tegenkomen, dan zullen we altijd actie ondernemen. En nou spreekt u van een spoedoperatie, maar die gaat vier jaar duren. Ja, nou ja... Is dat begon... spoed bij de u... Rijkswaterstaat? Nee, u begon al met het woord spoed. Uh, en toen zat ik al te kijken van nee, dat, dat is het niet. Deze oh. schepen worden na jaren uh, steeds iets dieper, wat ik al zei. En uh, nou, uh, we willen gewoon uh, uh, een, een goede vaarweg garanderen. En deze vier, die liggen nu in de weg. Dat betekent dat daar een soort van wegversmallingen, zoals je dat ook op de snelweg hebt, met bakens. Ja. En uh, ja, we willen er gewoon voor zorgen dat de bereikbaarheid van de, van de Nederlandse havens uh, beter is door, uh, door die uh, gewoon breed en diep genoeg uh, te hebben. Ja. Het is geen spoedoperatie. U dacht, we verbreden de A2, dat kunnen we ook op zee. Klopt. Dat klopt. <lacht> Oké, okay, ja. goed. Wanneer gaat u beginnen tot slot? Kort... Nou, uh, we gaan uh, nu in de aanbestedingsperiode in. En dat betekent als de aanbesteding is afgerond, dan uh, krijgen we de planning van de aannemers. En uh, we weten begin januari, uh, of januari 2013 weten we meer. Goed, hebben we dan weer contact met elkaar. Rondboven, projectleider bij de dienst Noordzee van Rijkswaterstaat. Hartelijk dank. Einde van deze uitzending bijna half elf. Uh, meer informatie vindt u op kro.nl. Snel duur nu naar lijn 1. En vandaag wordt de collega-presentator van Naida bekend. Nou zeg het maar, Naïda. Hey Sven, hallo. Dat klopt. Straks om kwart over twaalf in het Radio 1-programma Lunch... hoort iedereen wie mijn collega wordt. Ik ben er ieder geval heel erg blij mee. Dus nog een paar uurtjes wachten, Sven. Het regent enorm hier in Vlaardingen. We staan hier vandaag in de wijk Westwijk. Een achterstandswijk waar al een flat vol met arbeidsmigranten staat. Ja, en nu wil de gemeente een tweede flat. En die flat willen ze dan ook nog vol stoppen met Polen. De bewoners die zijn hier absoluut niet blij mee. Want zij zeggen, er zijn al genoeg problemen bij ons in de wijk. Ik ik heb hier een bus vol met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mannen. 9 boze mannen. Dat allemaal straks na het nieuws met Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. De politie heeft in Zandvoort drie mannen aangehouden die een zelfgemaakt explosief in de auto hadden. De agenten hadden twee van de inzittenden herkend omdat die werden gezocht voor illegale wapenhandel. In de auto vond de politie een zelfgemaakte pijbom en een vuurwapen. Het explosief is rond middernacht op het strand van Zandvoort tot ontploffing gebracht. De verbindingsweg tussen de A2 en de A10 bij Amsterdam is vanochtend een voetganger doodgereden. Een man liep over de snelweg op het knooppunt Amstel toen hij werd aangereden door een motorrijder. De motorrijder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Chinese kunstenaar Ai Weiwei moet definitief een miljoenenboete betalen... wegens belastingonduiking. Rechtbank in Peking heeft opnieuw een beroep van Ai verworpen. Vorig jaar legde de Chinese fiscus Ai een boete van omgerekend 1,85 miljoen euro op. Het bedrijf dat zijn kunst verhandelt zou geen belastingen hebben betaald. En automobilisten die in Antwerpen worden geflitst... krijgen met de bekeuring een kindertekening meegestuurd. Politie in Antwerpen hoopt dat mensen die door rood rijden of te hard rijden... daardoor gaan nadenken over de gevaren. Tekeningen zijn gemaakt door kinderen van basisscholen in Antwerpen. En op de tekening staat de tekst Merci om trager te rijden en de naam van de maker. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB Verkeersinformatie. Nog een paar grote vertragingen in ons land. Onder andere op de A28 Utrecht richting Zwolle. Er is bij Amersfoort een ongeluk gebeurd. Bij het knoopert Hoeverlaak de verbindingsweg naar Apeldoorn is dan ook dicht. Inmiddels staat er een lange file vanaf de afritten Dolder tot aan Amersfoort van 12 kilometer. En verkeer vanuit Utrecht raden we aan om te rijden via de A27 via Hilversum. Dan staat er een file op de A6, Emmen-Noord richting Jauren bij Oosterzee, 2 kilometer. En op de A58, Breda richting Bergen-op-Zoom. Daar is de afrit Bergen-op-Zoom nog altijd dicht. Dat heeft te maken met een vrachtwagen die een chemische lading lekt. Dit is Radio 1. NTR, Lijn 1. Hier is Naida Orangzeb. In Westwijk, Vlaardingen, staat een flat genaamd de Valkenhofhoog. Er wonen nu nog senioren, maar dat duurt niet lang meer. De gemeente en woningbouwcorporaties willen de flat volgooien met arbeidsmigranten. Eerst zou het ding gesloopt worden, maar ja, door de economische crisis wachten ze daar nog even mee hier in Vlaardingen. De bewoners die zijn woest. Een Polenflet midden in de wijk? Nooit. Lijn 1 reist af naar Vlaardingen, onder de rook van Rotterdam. Gaan we in gesprek met bewoners en de wethouder. Want de bewoners die zijn boos en ze voelen zich machteloos. Ja, en wat gaat de gemeente daaraan doen? En de vraag is, is het verstandig om al die arbeidsmigranten bij elkaar te stoppen in een klein hokje? En dat in een wijk waar het al niet zo goed gaat. Dit is Lijn 1, welkom. No one save will the world in a grave take a look around you, boy is bound to scare you, boy and you tell me over and over over again, my friend. I don't believe we're on the eve of destruction. Standplaats plaats is Vlaardingen vandaag. We staan hier tussen de Poolse supermarkt. En als ik naar buiten kijk, ja, de Polen die slapen nog. Het kan zijn dat ze tot laat hebben gewerkt. En de Hollandse bakker, die is al helemaal klaar wakker. We zijn van koekjes voorzien en van stroom. Dank hierbij. Ja, en in de bus, ik zei het net ook al. Een stuk of negen boze mannen waar de vrouwen zijn, geen idee. Horen we straks wel. De heren zijn boos. Boos omdat er een Polenflat in hun achtertuin komt. Ja, en luisteraars, bent u het eens met deze heren? Of zegt u, deze bewoners moeten niet zeuren? Want we hebben tenslotte de Polen ook hard nodig voor ons werk. Wat u er ook van vindt, laat het ons weten. Bel 0800-1121 of mail naar lijn1-apenstaartje-ntr.nl. U kunt ook een tweet sturen, dat is hekje lijn 1, ouderwets naar de website, kan natuurlijk altijd. lijn1.ntr.nl Nou, dan heb ik het allemaal genoemd, dus ik hoop dat u reageert. In de bus, hij, is nog, uh, hij heeft de zaak net opengegooid. Peter de Kapper noem ik je maar even voor het gemak. Peter, waarom ben je zo boos? Nou, uh, boos, uh, kijk hoe meer buitenlanders er komen, er is minder uh, mensen ook bij mij in de salon komen natuurlijk. Uh, want uh, die senioren die er nu woonden... Ja. Of wonen. Nou, sommigen die kwamen nog op mij uh, knippen of uh, noem maar het op. Maar ja, als ze allemaal Polen komen, nou... hoezo die knippen hun doen, haar niet dan? Ja, nou, nee, nou, nou, dat doen ze zelf denk ik of zo. Uh, ik weet het niet. Want, uh, <laughs> nou, ik denk dat de Polen best veel kunnen, maar hun eigen haar knippen. Zo voor de ja, spiegel, nou, dat ja, lijkt me mal. Ja, nou, ik zie het toch zelf want ik heb. Uh, nou, misschien uh, drie, drie Polen of zo. Uh, ja, dus je bent gewoon aanvliezen. Mensen die af en toe eens, uh, even langskomen. Maar Ja. Hoe meer, hoe meer er komen, uh, meer, meer Polen, maar des te meer mensen er weg blijven. Ja, Dus je bent eigenlijk gewoon bang voor je eigen zaak, voor je portemonnee? Ja, ja Ik vind het uh, net uh, voor, de, voor de mensen die, uh, laat maar zeggen, ook hier een flat gekocht hebben, daarachter en noemen we het op. Die zijn allemaal voorgelogen dat het allemaal zo weg zou gaan, dat, dat de wijk toch een beetje uh, ja. op zou willen. Tenminste, uh, dat er meer, uh, ja, meer, meer, meer woningen voor, uh, voor iedereen zou komen, ja. maar nou, daar is denk ik maar Polen. En, en wat er op de brief stond, de Polen en de Grieken, Grieken zag ik al en uh, Bulgaren. En die Grieken en de Bulgaren, die wil je ook niet? Nou, nee, ook niet. Nee. Die knippen hun nou, haar ook en, niet? En Zover ik weet uh, van Bulgaren, die hebben ik maar een cursus uh, een pinautomaat. Er uh, zijn mensen die komen hierheen en die... Uh, een cursus pinautomaat, kunnen, wat is dat? Nou, uh, Skippen, skinnen, skinnen. Skinnen. Ja. Nou, ik heb nog nooit, nee, mensen... Nou nee, ja, we lachen er nu niet... om, maar je vindt het echt helemaal niks. Ja, verlies, nu, verlies is het. Je ziet nu ook, al maar zeggen, dat er ook mensen uh, in die bakken uh, zitten. Uh, allemaal zwervers. Uh, bakken, ja. leeghalen. En, nee. Al... Uh, niet één, zijn er, uh, maar het zijn, helaas. Het is helaas. Uh, het zijn allemaal uh, buitenlanders of... Uh, ja. Polen. Kees. Ik uh, pakte even de microfoon ja? van uw buurman, alstublieft. Ja, ik zeg, ja. Uh, je hebt allemaal met mensen te maken. Of het naar Polen zijn, of uh, Russen, of Hongaren. Kijk, we leven in Europa en iedereen komt hier werken. Jij mag ook in uh, Hongarije gaan werken of uh, noem maar op in Oost-Europa. We leven in een wereld met mensen. Ja? Nee, en die mensen die... Maar die, die winkel waarvoor die winkel nou dicht is, dat is alleen zuiver. Die mensen die werken van 6 uur morgens ja. tot 6 uur s avonds. Dus die gaat pas vanmiddag open tot 6 uur. Van of tien. de Polen. Ja, van ja. Die, deze. Rob Rijndorp, dus... u bent ook bewoner. U bent wel boos. Wij zijn, wij zijn dus ontzettend boos. Wij hebben een, uh, in dat tijd een uh, flat op een A-locatie hier in, in de Westwijk gekocht. En die A-locatie gaat steeds verder achteruit. Uh, er is een senioren-flat uh, hier op dit moment. Is er. En die senioren-flat is niet meer geschikt voor senioren. Ja. Met andere woorden, hij wordt afgebroken. Maar nou kunnen er wel ineens. Uh, Arbeidsmigranten eh, kunnen daar wel in geplaatst worden. Eigenlijk in een afgekeurde. In een afgekeurde flatgebouw. woning. Ik begrijp dit niet. We hebben hier in Vlaardingen hebben een gebouw, de ENCK. Meneer Versluis, die weet dat wel. De waarom de wethouder? Waarom wordt dat gebouw niet gebruikt ja, en wordt dit het dit Hij uh, zit dit... hier. Wethouder Handversluit van de Partij van de Arbeid. U bent verantwoordelijk voor volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en openbare werken. Klopt. Twee vragen voor u meteen. Eén, Hoe kan het dat een flatgebouw dat afgekeurd is voor onze eigen Nederlandse oudere senioren wel geschikt is voor Polen? Het is niet afgekeurd. Het is alleen sterk verouderd. En um, senioren wonen een hele dag in die woning. De Polen die komen hier en ook overigens andere arbeidsmigranten om te werken. En die slapen hier vooral. Dat, Dat is een de... groot verschil. Um. En er zijn plannen. de Vlaamse Versluis is het zelf gezegd dat het niet meer geschikt is voor senioren. Dat, dat is op 19 ja. september is dat gezegd. Ja. Ja. En dat ja. heeft. Nee, daar gaan we misschien straks. dat de woningbouwcorporatie daar nog iets over kan zeggen. Daar zit het probleem niet. Het is in ieder geval. Dat... Kortom, de bewoners zeggen. de gemeente heeft het zelf ook gezegd. Eigenlijk is de flat niet geschikt voor bewoning. Maar u zegt. Nee. maakt niet uit, want de Polen die zitten toch overdag op het werk. Ik, ik bestrijd dat het niet geschikt is. Het is te klein, het is verouderd. 30 vierkante meter, waarvan ja, u zegt het... in die 30 vierkante meter kunnen twee mensen wonen. Nee, maximaal twee. Dat gaat dan om als het een, een, een, een stel is. En mm -hmm. anders dan komt er één uh, iemand in. Uh, en wij vinden dat het gaat ook om tijdelijke arbeidsmigranten. Die mensen die komen, blijven vier maanden, gaan weer weg... Uh, daar is dat ja. een, een, een redelijke norm annoying... voor. Ik, ik wil even, ik wil dat ook nog even zeggen. Kijk, het is niet een typisch Vlaardingsprobleem. Hè. We hebben daar in heel Nederland nee, en in heel Europa zo. mee te maken. Maar, daar zijn afspraken, nee. dat zeg ik. Uw ja, bewoners ja, zeggen, dat, dat, wethouder ja. uw bewoners zeggen terecht. We hebben het nu over Vlaardingen, we staan ja, okay. hier in Vlaardingen. Ja. Vraag nu, want u ziet het, de heren zijn boos. Het is toch niet goed voor de sociale cohesie... als je een flats stopt met mensen die hier nou, zijn, dan niet zijn. In 2009, overigens, heeft uw gemeente zelf ook die conclusie getrokken. Namelijk, mensen die hier komen en geen binding hebben met onze stad... Dat is niet goed voor de sociale cohesie, daar moeten we wat aan gaan doen. En wat gaat u nu doen? Een hele flat nou, vol stoppen? Dat is wat wij doen ook in andere wijken. Want in 2009 hebben wij dat convenant over de arbeidsmigranten gesloten. Later ook met de minister. En daarin hebben wij afgesproken dat we ervoor gaan zorgen met de uitzendbureaus dat die integratie tot stand komt. Je moet eens gaan kijken hier in, in Holy. Okay. Ja, ga nou eens kijken in Holy. Nou, meneer. Uh, we, ik, zal je, ik zal je wat is vertellen. Misschien mag ik even je, iets vertellen. Laat je even de bewoner. Vier ja. maanden komen werken, in te ja. Geloof je dat nou? nou Laten wij nou samen in Holy gaan praten. Daar is namelijk precies hetzelfde aan de gang. Want we doen dat ja. in alle wijken. Je kan zeggen. Waar we, we, woont hij zelf? Ik woon hier in de Westwijk. Um, en je kan, nou, ja, ik, ik woon ja, niet naast de flat. Ja. Maar deze nee, mensen, kijk, u kunt een ambtelijk verhaal vertellen over nee, die integratie, maar deze mensen wonen hier. Ik heb, ik, nog ge, ik heb nog steeds geen antwoord gekregen op het gebouw ENCK. Oh, daar wil ik wel even op ingaan, want daar zijn we volop, dat is niet ontspand, hè. Uh, maar ik ben in gesprek. Ik ga daar verder niet veel over zeggen. Maar het is een van de locaties waar wij serieus naar aan het kijken zijn of we dat ook kunnen gebruiken. Maar, maar, jongens, we zijn er niet. Je kan wegkijken. Die, ja. die arbeidsmigranten die blijven komen. We hebben ze nodig. Een ja. miljoen arbeidsmensen uh, uh, ja, van even ons. Even, wethouder versluis, anders snap ik het zelf niet meer. Ja. Heren, heren, even ja. naar jullie toe. Als, er, als, deze, als de, de Polen niet in deze flat komen, maar ergens anders wel... Wat, wat is het verschil dan? Ik snap nou, dat, dat niet. Dat, dat dan staan terrein, ze niet in uw achtertuin, dat, dat bedoelt u? Is een oud fabrieksterrein en daar komt niemand verder. Ah, dus de polen die moeten we ergens droppen nee, waar niemand die komt. De concentratie van zoveel mensen op zo'n klein oppervlak waar Een hele flat vol zit. 200 meter verder zitten al 200 Polen. Maar kunt u mij dan toch even uitleggen? Wat is dan het probleem? Ik bedoel, in een andere flat zitten toch ook 200 mensen? Dus waarom? We hebben toch gezien wat er daar allemaal aan de hand is. Vertelt u het eens even, want ik kom niet aan Vlaardingen. Dus de is van Tiro naar beneden gegooid. De is werd er naar beneden gegooid. Maar u weet ook, we dat, dat, u weet ook dat dat nu allemaal ja, op een hele goede, een goede manier goede gebeurt. Uh, yes. Ja, ja, we, ja. We, ja nou, dat wat u zegt maar. is niet waar. Afgelopen vrijdag. Mag ik, mag ik nog paar even bierman? Er werden er vier pistoolschoten gelost. Een auto met gierende banden reed weg. Ga nou niet zeggen maar naar de uh, wijkagenten van de beek omhoogd. geweest. Nou, de man zegt ja, ik ken er ook niks doen. Ik ga mijn rondje wel eens maken. Dus. Uh, ik heb niet gehoord dat mijn buurman daar uh, met een pistool loopt schoten schiet om, vier uur s nachts. om twee uur s'nachts. Onveiligheid. Er gebeurt inderdaad veel hier. Hè? Bijna iedere week is er wel ergens een beroving. wie het ja, zeker. heeft maar, gedaan. Maar laten we dat niet? nou alsjeblieft niet alleen maar aan de arbeidsmigranten uh -huh. koppelen. Hè? Want dan zijn we echt maar de in mensen in deze... Vlaardingen en in deze wijk voelen zich onveilig. Ja, en er is reden zo. om zich ja. onveilig te voelen. Met name in deze wijk is ook een, een samenscholingsverbod geweest. Ja, dat, dat hebben we hier ook gehad. En dat en gaan we nu ook in andere wijken dat doen. dat gaan we misschien dus, in andere wijken ook nee, doen. Maar beschikken. nog steeds is het zo dat ik het heel vreemd vind... dat op dit moment niets, maar dan ook totaal niets in de gemeenteraad gezegd is. Ja. In de gemeenteraad, de SP die heeft onder andere de heer Versluis aangevallen. En die vond dat... Maar Rob, u bent bewoner, hè? Ja, ik u, ben zegt bewoner. u zegt er is niks in de gemeenteraad. Maar... Hebben jullie geen actie gevoerd? Jullie hadden het toch kunnen je wordt, voorkomen? Je wordt op 19 september word je uitgenodigd met een briefje om hier in de Valkenhof te komen. Om informatie te krijgen over datgene wat er daar in die flat gaat gebeuren. Dat is toch te gek om los te lopen? Dat kan toch niet? De, de gemeenteraad en met name een aantal gemeenteraadsleden... Ja. die ik gesproken heb gisteren, die weten hier niets van. Wethouder, nou, hoe dat, kan dit? Dat laatste dat lijkt me heel erg onwaarschijnlijk. Natuurlijk weet de gemeenteraad dit. We, ja, maar we, het is, de, het is niet in de gesproken. gemeenteraad geweest, meneer sluis. Nee, Finsluis. maar we, dat, doen wij, dat doen wij natuurlijk nergens. Dat als, als het gaat over bewoning van, van flats... dat we daar met de gemeenteraad over gaan praten. In nee, um, je bestemmingsplan dan? Het bestemmingsplan? In het bestemmingsplan... Nee, in het bestemmingsplan staat ge gewoon geregeld dat dit voor bewoning geschikt is. Dat blijft zo. Kijk, je kan wegkijken hè, voor het probleem. En je ja. kan zeggen, we doen er helemaal niks aan als gemeente. Maar neem nou van mij aan dat die mensen hier allemaal toch naartoe komen... Precies. Met alle problemen van dien. Ja. Want dat betekent dat ze uitgebuit worden. Misschien mag ik die problemen dan uitleggen. Want als wij daar geen regie op voeren... Dan betekent dat ja. dat ze met heel veel mensen in een kleine ruimte gezet worden. Dat ze enorme huren moeten betalen. Dat de cao's niet nagekomen worden. Precies, want wat willen we dan? Want ik lees even voor, hein? Niels Bosman die zegt dit. Als men geen Oost-Europeanen wil, dan moet men ook geen bouwwerkzaamheden aannemen die door Oost-Europeanen gedaan worden. Als je geen plofkippen wil, moet je die als consument ook niet gaan kopen. De consument, de werkgevers en de inwoners bepalen voor een deel de komst van die polen zelf. Mijn vraag aan u bewoners is, wij willen wel dat de polen hier komen werken. Maar vervolgens mogen ze nergens wonen. Ja, ze mogen wel wonen, maar niet zo geconcentreerd op een hele kleine oppervlak. Okay. dus verdeeld. Ik, ik wil daar wel wat over waarom, zeggen. Waarom geconcentreerd, wethouder? Omdat je daar veel beter afspraken kan maken uh, over. Je, er, is, er komt een conciërge 24 uur per, uh, per dag. Uh, je kan veel beter afspraken maken met de uitzendbureaus, over de huisregels die nagekomen worden. Als je dat over de hele, sprijd, uh, over de hele wijk verspreidt, is dat ja. echt enorm... Maar moeilijk. met alle respect, hè, als u dat zo denkt, zegt van nou, dan ja. kun, je, kun je regie voeren, en kun je afspraken maken, kun je ze in de gaten houden. Het zijn toch niet een stel debielen die polen, nou, dat het... zijn toch volwassen mensen. Ze kunnen wel hard werken, en ze zouden dan niet zelf ergens kunnen wonen? Ze kunnen uitstekend ergens zelf wonen. Maar het blijkt wel dat als je uh, uh, mensen die veel alleen zijn... Hè, die vooral in de avonduren uh, uh, nog eens even wat een, een verzetje willen hebben... dat het, dat het heel goed ja. is dat je met elkaar gaan we daar afspraken uiten. over maakt. Nou, dat weet ik niet. Dat, natuurlijk gebeurt dat ook, maar dat gebeurt ook met Nederlanders. Dus laten we dat nog ja. niet nou, van gebeurt, de woning. Dat gebeurt hier heel regelmatig. Ja, bewoner? Ik kan één uh, verhaal hierover vertellen. Op de Westhavenkade loopt iemand uh, tijdens een, een feestje met een plastic glas bier in zijn hand. Krijgt een bekeuring van de politie. Vervolgens, twee dagen later, zit, komt de politie hier langs bij de flat aan de, ja. de Derde Laan. Daar zitten zes polen met vier kratten bier, half bezopen. Er wordt tegen de politie gezegd, doen jullie er wat aan? En ze zeggen, bekijk het maar. Wij okay. rijden door. Nou, dat Wij is nou een mooi hier... voorbeeld waarom je dat op deze manier moet doen. Want dan doen we er wel wat aan. Nee. Ik ga even oh, naar de telefoon. Hadden, maar er waren, ik... er waren dus al twee, twee, twee conciërges. En er zijn al een concertje. En die hebben helemaal dom niets gedaan. Ja, ik ga even naar een bellen, heer. Ik kom zo weer bij jullie. Meneer van der Heijden, bedankt voor het wachten. Zegt u het maar. Ja, ik wil graag mijn boodschap even kwijt, omdat ik me, u spreekt hard met Ampel van der Geijden uit Borgen. Ja, ik wil graag mijn boodschap even kwijt, want ik zit me helemaal wezenloos te ergen aan deze principiële dwaling. Ja. Kijk, die bewoners die daar bezwaar tegen maken, tegen die komst van die Polen, ja. die moeten zich in mijn ogen hartstikke doodschamen. Ja? Weet je wat die bewoners zouden moeten doen? Nou? Die bewoners die zouden zich in moeten zetten voor het goed settelen van die Polen in die wijk en voor hun belangen opkomen. In de zin van eh, als er dan zulke erbarmelijke omstandigheden zijn in die woonsituatie. Pik dat dan niet en kom daarvoor op en help die ja. mensen. Want die mensen hebben gewoon Goed, het recht om ja. hier te wonen. En Dank ik vind bijvoorbeeld het gekonkel van zo'n ja, eh, gemeente Meneer en andere bestuurders, Meneer van der Heide. Die, dan, die dan vreselijk hun best zitten ja. te doen om Goed. Eh, daar mee maken te Heide, Ik ga u onderbreken. Onder Uw punt heeft u gemaakt. Heel erg bedankt. Ik wil even de reactie van een bewoner. Nou, die meneer, die, woont, die meneer woont waarschijnlijk in een heel klein dorpje. En als hij dat echt wil ervaren, moet hij gewoon eens een weekje komen logeren bij ons. In maar, de flat. Maar meneer van der Heijden heeft wel een punt als hij zegt... laat die bewoners nou ook met ons wat aan die integratie doen. Ik noemde net Holy, ook een wijk in Vlaardingen. Zit er zitten ja. ook behoorlijk wat Polen. Die hebben van de zomer zelf georganiseerd... dat er een groot feest ge gemaakt werd waar iedereen kwam. Ja. En dat heeft tot gevolg... Dat tot op de dag van vandaag mensen elkaar dag zeggen. Ze kennen elkaar beter. Dat helpt. Echt fijn. Ja, want heren de, be, heren, de bewoners noem ik u allemaal even voor het gemak. He, praat u wel eens met zo'n pol? Kent u een pol? Nou, ik ken ja. geen pols, dus ik kan, ik kan ik, niet eh, met Spaten. Ja, Ik, ik praat wel ja, eens met mensen, ja. Ja, de, u wel, maar, u, u, Kees, maar ja. u vindt het ook niet erg. Nee, ik vind het helemaal niet erg. Want u met, praat met ze. Ja, ik praat gewoon met maar ze. Maar u spreekt toch ook geen pools? Nee, maar ik, uh, die, die mensen, uh, ja, gewoon af en toe een goede morgen Of, uh, ja. nou, dat waarderen ze, dan komen ze naar toe aanlopen. Zouden deze, zouden deze heren, die ook hier in de bus zitten, gewoon eens moeten praten met die Polen? Ja, zeker weten. En ze moeten het liefst nog uh, Nederlands leren, als dat kan, s'avonds. Ja. S avonds. Ja. Nou, Nee, maar de kapper. ik ga even naar Peter de, de kapper. Ik, Peter, ik, wacht, wacht even op de microfoon. Ik ken Peter, ken Kapper die is elf jaar hier al. Ja. Hè? En die hebben ook in dat grote flat gewoond. Nee, Peter de, is de kapper. Maar die is, heren, Peter de die, die, die, kapper. Die ik ken ook Nederlands. Even de microfoon weg daar, anders schiet er niet op. Peter de kapper. Misschien moet je gewoon praten met die polen. En dan kun je ze gewoon vragen, waar knip je je haar? En misschien zijn ze heel erg blij en zegt ze Peter. Voortaan knip ik mijn haar bij jou. Verdien jij weer wat centjes, zijn we blij met de Polen? Nee, dat, dat is wel waar. Maar bedoel, ik, ik, ik bedoel, die, die enkele polen die ik dan knip... die kennen ook helemaal ze kennen geen woord. Helemaal geen, geen woord of niks. Geen, je zou zeggen, nou, misschien een beetje Engels. Dat kennen ze ook helemaal niet. Je kan ze niet verstaan. En dat is nou... Nee, maar ja, ik sta een uur, u, sta een uur te, te debatteren met iemand. Wij hebben met die uitzendbureaus de afspraak dat mensen die langer dan vier maanden blijven, dat die Nederlandse les krijgen. Dat is nou een van de voorbeelden waarom het ook goed is ja. dat je met elkaar afspraken maakt. En ze zouden maar drie maanden ja. blijven wethouder. Er zijn er die regelmatig komen en weer gaan. En er zijn er inderdaad, die vier maanden hier zijn even terug, weer ja. vier maanden komen. Ja, zo gaat dat. Ja, ik geloof dat u nog in, in sprookjes gelooft, hè? Nou, dat zijn geen sprookjes. Wethouder Versluis, wethouder... De Italianen en de Spanjaarden en, en, en hoe lang heeft dat geduurd? Oké, okay, Wethouder Versluis, even... Rien, even die microfoon. Als ik hem zeg, mogen de heren in de microfoon. Wethouder, komt die flat er? Is het definitief? Wordt het een Polenflat 2? Ja, het wordt, het, het, wordt, het wordt geen Polenflat. Het wordt een flat voor arbeidsmigranten. Want het zijn niet alleen Polen. Ja, dan gaan we een beetje woordenspilletjes doen. Nee, hij komt er. En ik heb na afloop van die avond die wij vorige week met de bewoners gezet... Oh. Ik geef je op een briefje, als we een half jaar verder zijn... Dan durf ik te garanderen dat die klachten die jullie verwachten, en dat snap ik ook wel, ja. dat die er niet zullen zijn. Want wij zullen er alles aan doen om dat okay. op te lossen? Rob Rijndorp, bewoner. De flat komt er. Het is definitief, horen we nu. Nou, dat vind ik een, een, een schandalige situatie, dat dat op deze manier gaat gebeuren. Want uh, is het zo dat deze flat nog steeds uh, eigendom is van waterweg wonen? Ja, dat klopt. Die is nog steeds uh, vraag. Jeroen Oosthoek, u bent van de woningcorporatie. U bent de eigenaar van de flat. Waterweg wonen is eigenaar ja. van deze flat en uh, van een aantal woningen die eromheen. Dan ook. U verdient dus wel geld aan de, aan de Polen in tegenstelling tot onze kapper? Wij, uh, wij verhuren de woningen en ja, wij verhuren ze nu nog aan een uh, aantal uh, senioren. En in de toekomst gaan we ze verhuren aan de uitzendbureaus. Dus eigenlijk zijn jullie mede schuldig aan het feit dat uh, die hele flat nu gewoon een concentratie Polen krijgt? Wij zijn mede uh, verantwoordelijk voor het huisvesten en het goed huisvesten van de arbeidsmigranten die hier komen. En wij gaan het op een fantastische wijze beheren. En ik wil ook deze mensen graag uitnodigen om eens in onze andere projecten in, in Vlaardingen... waar het Echt al vier ja. jaar heel erg goed gaat. Want wat gaan te komen jullie dan kijken? hier doen om die, om die overlast waar deze bewoners het ja. over hebben tegen te gaan? We hebben hele goede afspraken gemaakt met de uitzendbureau. Dat betekent dat er niet uh, meer mensen inwonen dan dat verantwoordelijk is. We gaan afspraken maken over het parkeren. Er komt inderdaad een beheerder in het pand, die zal tweetalig ja. zijn. Maar we horen net, die beheerder die zat er ook ergens anders en daar heeft het niet gewerkt. Dat dus is je een, moet uh, het dat, wel anders ja. gaan doen. Dat, dat, dat, dat, zullen wij zeker, af... dat zullen wij zeker anders gaan doen. Af... Welke afspraken worden er gemaakt over het parkeren? Bewoner. Wij, wij gaan uh, met de uitzendbureaus die hier uh, hun uh, personen gaan huisvesten, gaan we afspraken maken over het vervoer van en naar het werk. <lacht> en wacht, heren, gaan we wacht even. Dus ik, nu ik, okay, spreekt, uh, wacht is Oké, ze spreken. Wacht even. Het is een parkeerprobleem geworden. Ja. Oké, okay, dus de Polen die zitten allemaal in één flat. Dat willen we niet, want we hebben een, vel, een flat vol ja. Polen. Ze komen niet bij onze kapper de haar knippen, dus ik verdien er geen geld aan. Ze spreken geen Nederlands, dus daar hebben we ja. ook geen reet aan. En ze, ze hebben auto's, want ze gaan parkeren. Kom ze, op, willen, zeg. Ze, ze willen gaan parkeren hier. En er is geen, helemaal geen plaats hier. Ja, en als ik in deze bus kijk... en zie ik alleen maar boze Vlaardingse heren... Nog steeds? uw vrouwen zijn er niet. Dus volgens mij vinden die vrouwen, vrouwen uit Vlaardingen... de mannen best wel leuk. Dus u raakt de vrouwen ook nog kwijt aan die Polen. Nou, Daar zou ik boos kijk. over worden. Als we... Oh, er zijn Poolse vrouwtjes. <laughs> Oké. Ik wil toch nog even op dat hele parkeerprobleem terugkomen. Want als wij naar ons eigen flat kijken. We hebben dus parkeerplaatsen voor onze eigen flat. En die worden dus nu al regelmatig door andere mensen in, in beslag genomen. Ja. Als ik hier ga kijken op deze parkeerplaatsen. Er zijn gewoon te weinig parkeerplaatsen. Ja. Ik, ik, ik denk dat er ongeveer 100, 100 auto's zullen gaan komen. Ja. Waar willen jullie die kwijt? We zijn, Wethouder. Wij zijn volop bezig om te kijken. Ik heb vorige week een toezegging gedaan. Hè? Ja, jij was er niet. Maar bij, bij die bewonersavond. dat die, die parkeerruimte bij jullie voor. Daar gaan wij regelen dat die mensen daar niet gaan parkeren. We zijn volop bezig nu... Om te kijken hoe we dat op een bepaald moment Waar een moeten die mensen plek. dan gaan parkeren? Hier in de buurt er zijn nog een aantal plekken waar dat echt kan. Zijn we in kaart aan het brengen. Okay. Het duurt nog een half jaar. Voor die tijd is dat echt allemaal gebeurd. Dus gereden. u neemt het parkeerprobleem we ook serieus. Uiteraard. Ja. Draakmug, zegt zeg Vlaardingen, waarom doen jullie het werk van die polen niet zelf? Hoef je ook niet de hele dag te ergeren achter de geraniums? Ja. Nou, dat zal dus wel even niet waar wezen, dat erger achter de geraniums. Want ik zie je alle mensen bij ons in de flat. of die zijn dan vrijwilligerswerk aan het bezig. of andere werkzaamheden. Maar achter de geraniums zitten is de bureau. Maar u heeft dag. wel tijd om Absoluut. zich behoorlijk druk te maken. Ja, uiteraard zou u ook doen, denk ik. Als ik er last van zou hebben, wel. Precies, dat, ja. is waar. dat staan we op ja. e-lijn. Maar even, hè, want we hebben, nog, uh, we hebben nog maar heel kort. Ah. Wat gaan we nu doen? Kijk, die flat komt er. Het wordt een flat voor Polen. U, u vindt het allemaal niks, maar wat gaat u doen bewoners? U zult toch een manier moeten vinden om wel door één deur met die polen te komen. Nou, ik denk dat we er helemaal niets meer aan kunnen doen. Want de beslissing is al door de gemeente de heer Versluis genomen. Dus wat dat aangaat, we kunnen er helemaal niks meer aan doen. En vandaar ook nogmaals de vraag, waarom niet het ENCK-gebouw? Dan heeft niemand daar last van, hier in de, in de wijk ja, niet. Dan zitten ze en, ergens en, op een en en die... fabrieksterrein en dan hoeven nou, ze niet te ze zitten dus oh, net op de rand. Ze zitten dus net op de rand en ze hebben allemaal vervoer, dus ze kunnen overal okay, naartoe. helder. Laatste reactie Wat van gaan de wethouder. We doen? Wij hebben de bewoners uitgenodigd en gelukkig zei, hebben jullie daar positief op gereageerd. Wij gaan met elkaar, we hebben nog een, ruim een half jaar onder tafel zitten... En we gaan al die problemen die we, jullie nu verwachten met elkaar goed voorbespreken. En ervoor zorgen dat we aan het eind van het traject zeggen: Jongens, het is er eigenlijk hartstikke goed gegaan. Let maar op. Ja, dank u wel. Ik heb nog één vraag als het kan. Eén vraag? Het... Nou, heel snel. Nou, ja, even een stukje. Wat mij nou het meeste irriteert: ja. dat dat gewoon in achterkamertjes in de gemeenteraad besloten is. Niet in de gemeenteraad? Dit, maar, nou ja, goed. Kort? De ja. Met, uh, met water, wonen. Dit gaan we doen en zo is het en Goed. zo blijft. U bent met een voldrongen feit. Precies. Maar ik ben wel blij dat de wethouder hier is gekomen, want hij wil gewoon de bal om hier te komen, met u in gesprek te gaan. Ja. Problemen moeten opgelost worden, jongens. Maar aan de andere kant, mijn ouders waren ook al ooit arbeidsmigrant en nu ben ik gewoon een Hollandse uit Den Haag. Luisteraars. Eerst natuurlijk alle heren hier bedankt, wethouder bedankt. Luisteraars, dank voor uw mails, tweets en uw telefoontjes. Morgen zijn we er weer om half elf, dan ben ik er niet. Want morgen wordt, is hier mijn nieuwe collega-presentator. Hou onze website vanmiddag in de gaten, want ergens rond 1 uur half 2 kunt u op de website zien wie het is. Wilt u het eerder weten, luister om kwart over 12 naar het radioprogramma Lunch van Radio 1. Dan hoort u wie de nieuwe presentator van Lijn 1 is. Ik ben er dinsdag weer. Bye bye.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 Vanmiddag tussen half 4 en half 5 in Villa VPRO. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.